7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Doden en veel gewonden bij grote kettingbotsing Duitsland. Begroting EU stijgt niet meer dan de inflatie... en Heineken stopt als financier van horecagelegenheden. Een enorme kettingbotsing in de dichte mist... heeft afgelopen avond in Duitsland drie levens geëist. Net over de grens bij Enschede botsten 52 auto's op elkaar... Het gebeurde op de A31 tussen Heek en Gronau. Behalve drie doden zijn er 35 gewonden, van wie 14 ernstig. Het is nog niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. Drie gewonden zijn naar een ziekenhuis in Enschede gebracht... waar ze bij de EHBO zijn behandeld. In het ziekenhuis waren acht operatiekamers gereed gemaakt... maar de Duitse hulpdiensten brachten de meeste gewonden naar Münster. Een traumahelikopter kon vanwege de mist niet worden ingezet... Het opruimen van de auto's op de A31 duurt nog de hele ochtend. Bij een ander verkeersongeluk in Duitsland zijn vannacht vijf mensen omgekomen. Bij Aken, net over de grens van Zuid-Limburg, botsten twee auto's frontaal op elkaar. Vijf zittenden waren meteen dood en twee anderen raakten zwaar gewond. Oorzaak van dat ongeluk is nog onbekend. Het was daar niet mistig. De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de omvang van de begroting voor volgend jaar. Besloten is dat de uitgaven volgend jaar beperkt blijven tot 129,1 miljard euro. Het budget groeit met 2 procent, wat overeenkomt met de verwachte inflatie. Het parlement en de Europese Commissie hadden om een ruimer budget gevraagd, maar de lidstaten hebben dat afgewezen vanwege de economische crisis. De 27 lidstaten willen dat ook de EU zich matigt en niet meer uitgeeft dan de inflatie. De onderhandelingen over de invulling van de begroting lopen nog. Heineken stopt met het financieren van horecaondernemingen. Het bedrijf heeft nu veel kroegen in eigendom... en het heeft met veel ondernemers een financiële regeling. De ondernemers zijn verplicht de producten van Heineken af te nemen. Ze kunnen daardoor vaak niet voordelig inkopen. De ondernemers willen al langer af van die verplichting. Heineken zegt nu dat het alleen bier wil brouwen en niet meer wil bankieren... Het bedrijf zegt lessen te hebben getrokken uit de affaire Kooistra. Die horecamagnaat pleegde zelfmoord na een financieel conflict met Heineken. De Brouwer was zijn belangrijkste leverancier... en de financier van veel van Kooistra's horecagelegenheden. In de Arnhemse wijk Het Duifje zijn bij inspectie nog eens vijf gaslekken ontdekt. Netbeheerder Liander heeft de lekken inmiddels gerepareerd. Donderdagavond raakten een vader en zijn dochter gewond... bij een gasexplosie in hun huis. Het gas had zich opgehoopt in de meterkast... Eerder die dag was buiten bij het huis een gaslek gerepareerd. De ontploffing leidde tot grote ongerustheid in de Arnhemse wijk. Daarop deed Liander metingen, waarbij de vijf nieuwe lekken werden ontdekt. Hoe die zijn ontstaan is nog een raadsel. Een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. In Tunesië hebben de drie partijen die samen willen gaan regeren... de belangrijkste functies verdeeld. Premier wordt Hamadi Jubeli van de islamitische Enagda-partij... die bij de verkiezingen verderweg de grootste werd... Onder zijn leiding wordt komend jaar een nieuwe grondwet opgesteld... waarna opnieuw verkiezingen volgen. De Enagda-partij werkt samen met twee seculiere partijen... die de president en de parlementsvoorzitter leveren. Opmerkelijk is dat de echte leider van Enagda, Ganoushi, geen formele functie krijgt. Mogelijk wil hij, als de grondwet is veranderd... meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het Tropenmuseum in Amsterdam kan mogelijk toch open blijven. Staatssecretaris Knapen stopt met de subsidiëring... omdat hij geen museum in stand wil houden met ontwikkelingsgeld. Maar staatssecretaris Zelfstra van Cultuur ziet nog kansen. Als het Tropenmuseum wordt losgekoppeld van het Tropeninstituut... kan het onder zijn begroting vallen. Het museum moet dan wel efficiënter gaan werken... en samenwerking zoeken met anderen. Zoals het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Liefhebbers van het Tropenmuseum gaan vandaag actie voeren. Het is de bedoeling om 12 uur een menselijke keten te vormen rond het gebouw. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, overlegt maandag in Londen met vertegenwoordigers van de Syrische oppositie. Een woordvoerder van Heek zei dat er al een aantal maanden contact is met Syriërs die zich tegen president Assad verzetten. Londen wil zich inzetten voor die groep. Gisteren vielen er in Syrië weer doden bij protesten tegen Assad. In vier steden zou na het vrijdagmiddaggebed gericht op betogers zijn geschoten. Het weer dan. De dag begint dus mistig en grijs, met lokaal hinder voor het verkeer. In de loop van de ochtend trekt de mist en op en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden, maar waar de mist hardnekkig is, blijft het een stuk kouder. Morgen de hele dag mistig en nevelig, na het weekend geleidelijk iets zachter, met toenemende kans op neerslag.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 Vraag het prospectus nu aan op jeashipinvestments.nl. Vanavond in Debat op 2. Echt scheidingen. Jaarlijks hebben tienduizenden kinderen ermee te maken. En een grote groep komt daardoor in de problemen. Is het beter om bij elkaar te blijven voor de kinderen, ook al heb je een slecht huwelijk... of mag je best voor jezelf kiezen? Vanavond live in Debat op 2 om tien over negen bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Zorg wordt alsmaar duurder.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 19 november. En we hebben biernieuws voor u zo vroeg op de ochtend. Heineken gaat het financieringsbeleid voor kroegen veranderen. De biergigant wordt weer brouwer en laat de bankactiviteiten schieten. Johan Cruijff heeft opnieuw van zich laten horen kern van de boodschap is, hij werkt niet. Verder een nieuwe ontwikkeling in de wereld van de donoren. Er zijn zogenoemde Samaritanen, die gratis hun gezonde organen afstaan. Straks een gesprek. Verder nieuwe ontwikkelingen rondom de dood van Natalie Wood. Inderdaad uit West Side Story. Breivik, Noorwegen, de verhoren liggen op straat. We hebben nieuws over ambtenaren, maar we beginnen met de dichte mist. Want zeer dichte mist is zeer waarschijnlijk de oorzaak... van een zwaar auto-ongeluk gisteravond in Duitsland... net over de grens bij Enschede. Daarbij vielen zeker drie doden en tientallen gewonden... van wie een deel zware verwondingen heeft opgelopen. Verslaggever Mark Hamer spoedde zich gisteravond... naar de plek van het ongeval. En via een zijweggetje heb ik uh, de plek van het ongeluk bereikt. Ik sta op een uh, brug over de snelweg heen... Door de mist heen kan je de knipperende lichten zien. De blauwe lichten van de brandweer, van de politie en van de ambulances. De kern van het ongeluk lijkt ietsje verderop gebeurd te zijn. Een uh, 100, 150 meter hier bij me vandaan. Heel langzaam komt er nu een uh, ambulance. Weer aanrijden. Verderop staat een ambulance met de deuren open. En in de mist kan ik ook een... Een groepje brandweerlieden die bij elkaar staan ontwaren. Ja, die zijn er voorbij maar voorbijgegaan, want daar was nog niks. En dan op een ja die, die waren voor dat ze. Er staan wat op... mensen te praten met elkaar. Um, Sinds 7 uur, geloof ik. 7 uur? Ja. Wanneer was dat wann ongeval? Ja, zo om 7 uur moest dat passiert zijn. Deze dus, vrouw zegt, ik sta hier vanaf uh, 7 uur ongeveer. Ja, rond 7 uur moet het hier gebeurd zijn. Men um, spricht van ongeveer 40 tot 60. Uh -huh. Wat hebben ze gezien? Gezien heb ik zelf niets. Gehoord nur dat het passiert is hier. Ja. Zelf gezien heeft ze het niet, maar wel gehoord dat het om 40 tot 60 auto's gaat. Heb wie verdoten? Kan, kan ik ook niet genau zeggen. Het zullen zo om die 3-4 zijn. En 3 tot 4 doden. Even ietsje doorgereden. Ik sta inmiddels in een weiland dat grenst aan de snelweg. Daar heb je ook zicht op de wrakken. Nou, nu tussendoor politie loopt brandweer. Er staat bij sommige wrakken nog te kijken, de meeste ambulances zijn wel weg, alhoewel, er staan er nog wel een paar. Maar De meeste gevonden zijn wel afgevoerd. De auto's zitten goed in elkaar. Om het zo maar even te zeggen: er staat een busje, het is echt omhoog gedrukt tussen de auto's, ja, vrachtauto's, busjes, maar ook heel veel personenauto's. En daaromheen loopt dus nog zeker drie, vier uur nadat het ongeval gebeurd is... heel erg veel brandweer. Extra lichten worden zelfs nog aangedaan, grote schijnwerpers... om zo de wrakken weg te kunnen halen. Dan sta je niet helemaal alleen in het Wijnland, ook mensen uit de omgeving... Die zien hoe de wrakstukken zien. De taxi had dit hoog gedrukt en de kleine, zie je dat? Het is dus een, echt een ongelofelijk gezicht. Zoveel nooddiensten als dat er zijn. Zeker wel een kilometer lang lint van blauwe lichten. Blauwe zwaarlichten Over deze snelweg. Net wat mensen gesproken die zeggen dat er één Nederlandse auto in ieder geval gesignaleerd is. En dat de nooddiensten ook nog bezig zijn om mensen uit de wrakken te halen. Dat gebeurde zo rond middernacht toen was Mark Hamer daar ter plekke. Straks gaan we ook nog eventjes bellen met de politie in Duitsland voor een actuele stand van zaken. Voor het eerst zijn uitspraken van massamoordenaar Anders Breivik... rechtstreeks in de Noorse media terechtgekomen. Een Noorse krant heeft delen van de politieverhoren in handen gekregen. Breivik doodde deze zomer 77 mensen in Oslo en op het eiland Utoja. Uit de gelekte verhoren blijkt dat de extremist... tot op de leiders van de Noorse arbeiderspartij had gemunt. Correspondent Rolien Creton aan de lijn. Rolien, uh, wordt ook duidelijk welke leiders Breivik precies op de korrel had? Ja, hij noemt er drie... Uh, dat, is, uh, dat zijn de minister van Buitenlandse Zaken, Jonas Gaar Steuren, een oud premier, uh, Gro Harlem Broendland, en uh, de partijleider van de jongerenbeweging, SQ Petersen. En dat zijn alle drie mensen die op het eilandje Oeteja uh, zijn geweest. Uh, wat betreft die partijleider van de jongerenbeweging, SQ Petersen, die was er ook toen Bruivik uh, aankwam op het, uh, op het eiland. Maar uh, Peterson, die kon toen net vluchten met het, uh, met het pontje. Dus die is echt door het oog uh, van de naald kunnen kruipen. En hoe komt het dan dat deze informatie allemaal op straat ligt? Waar komt dat vandaan? Nou, aanvankelijk... ...dacht Noren dat de lek bij de politie lag... ...maar nu wordt aangenomen dat de lek bij de advocaten van de slachtoffers ligt. Er zijn 78 advocaten, die hebben allemaal een DVD gekregen met het hele verhoor. En ja, dat is misgelopen. Dus het hele verhoor is gelekt naar een krant en delen van het verhoor zijn uh, gepubliceerd. Ja, goed. Daar ligt het lek, dat weten. Want het ligt dus nu uh, op, op straat. Ja. Wat weten we dan nog meer? Weten we bijvoorbeeld iets van zijn strijdplan? Hoe die te werk is gegaan? Ja, er komt toch wel heel veel uh, naar buiten. Uh, we, we, hij heeft verteld dat hij eerder op het eilandje Oetria is geweest. Dus voor 22 uh, juli. Uh, hij deed dat om het gebied te verkennen. Uh, te kijken hoe hij het eilandje kon bereiken. Kijken waar de sleutels van de boot lagen. Hij heeft ook verteld dat Oetria uh, plan B was. Dus op 22 juli uh, heeft hij de autobom bij het regeringsgebouw laten ontploffen in het centrum van Oslo. Dat ging niet zoals gepland. Hij had die auto vlakbij een zuil gezet... en hij had verwacht dat het hele gebouw in elkaar zou storten... Uh, nadat hij die bom had geactiveerd, hoorde hij via de radio dat er acht doden was. En ja, hij vond de ravage niet zo groot als hij zich had voorgesteld. Dus toen is hij naar het eilandje Oetea gereden. Ja, dat was echt een soort, een soort uit, uitwijk iets. Want hij wilde um, ja, totale schade aanrichten of gigantische schade aanrichten. En hij was niet tevreden over wat er bereikt was. Ja, precies. De schade moest echt zo groot mogelijk zijn. Hij heeft ook verteld dat hij dertig alternatieve plekken heeft overwogen... om terreuracties uit te voeren. Olieplatform, hoofdkantoor van de Sociaaldemocratische Partij... zelfs een kerncentrale. Maar ja, het is moeilijk in te schatten in hoeverre hij die doelen ook realist... of in, in, in het echt heeft onderzocht. Er zijn ook mensen die, ze, die zeggen van... ja, dat heeft hij uh, verzonnen in zijn cel... Oké, okay, maar het ligt nu op straat. Het lijkt me niet prettig voor alle nabestaanden. Nee, zeker. Die zijn ook echt uh, geschokt. Kijk, er zijn mensen die nu beseffen dat ze uh, door het oog van de naald zijn gekomen. Private noemt bijvoorbeeld in het verhoor een hoogzwangere journaliste... die uh, ja, uh, zich bezighoudt met uh, racisme. Uh, die had een lezing gegeven op Utea. Breivik noemt haar specifiek bij naam En zij leest dat uh, in de krant. Dat is nu natuurlijk uh, ja, erg schokkend. Ja. En er zijn ook veel slachtoffers die voelen zich gekrenkt... omdat ja, ze geen enkele controle hebben op de informatie die naar buiten komt. Dit is eigenlijk informatie die naar buiten had moeten komen... tijdens de rechtszaak. Dat is net besloten. Die, uh, wordt, dat, die begint pas uh, 16 april volgend jaar. Er zijn ook mensen die bang zijn dat dit invloed heeft... Op het, uh, op het proces. Ja, maar het ligt nu in ieder geval uh, op straat, want het is gelekt. Waarschijnlijk dus door de advocaten. Dankjewel, Rolien. Rolien Krutton was dat. Straks de politie van Los Angeles heropent na 30 jaar de zaak rond de dood van de actrice Natalie Wood. Verkeersinformatie. In grote delen van het land komt mist voor. En soms zelfs zeer dichte mist. De A200, halfweg richting Zandvoort, is afgesloten tussen knooppunt Rotterpolderplein en Bloemendaal vanwege werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Heineken wil het financieren van horecabedrijven afbouwen. Want we zijn een brouwer en geen bankier, dat zegt de bierbrouwer. Ze vinden dat de banken de rol van financier moeten overnemen. Er is de laatste tijd veel te doen over de macht van grote bierbrouwers. Het leeuwendeel van de horecaondernemers is met handen en voeten gebonden aan Heineken. Maar ook aan Inbev, Groels en Bavaria. Horeca Nederland vindt die situatie onwenselijk. Louis Dekker, onze verslaggever, ging naar een cafébaas. Ik ben Hermanna Stegeman, ik ben horecaondernemer. Ik heb twee horecabedrijven in Utrecht. Borghesius bestaat nu twee jaar, Hofman Café doen we al veertien jaar. En twee jaar geleden heeft u het heel anders aangepakt, het opstarten, dan veertien jaar geleden? Uh, wel verrassend. We wilden eigenlijk zelfstandig het hele bedrijf opbouwen. Geen invloed hebben van, uh, van een brouwer. En uh, ja, dat was een verrassende nieuwe wereld. Ja, want de gebruikelijke weg voor een horecaondernemer... is om in het beginstadium al een deal te sluiten met een brouwer. En een brouwer, dat is meestal Heineken, want die heeft geloof ik 48% van de markt. Hè? Dat is gebruikelijk om zo te beginnen, ja. Je begint meestal ook vaak met een, uh, een verzoek om een financiering. Om het concreet te maken, een brouwer doet meer dan alleen maar bier leveren. Die brouwer die biedt jou van alles aan. Die biedt jou een tapinstallatie aan, die biedt jou uh, koelingjes aan, die biedt jou, uh, vraagt jou gelijk van wat uh, moet er gefinancierd worden. Biedt dat allemaal aan en verwerkt dat vervolgens in een prijs. En die prijs, dat is de bierprijs. Je bruto bierprijs die je gaat betalen. Zo simpel ligt het eigenlijk. Ja, dus dan zit je als ondernemer er redelijk aan vast. Daar zit de ondernemer dan aan vast. Plus niet alleen het biertje wat hij van de tap haalt, maar ook de sterke drank. Alles eromheen, wijn, moet allemaal afgenomen worden bij die brouwer. Ook de cola, hè? Ook de cola. En de fristie. En de frisie en de chocomel. En soms zelfs ook de koffie. Wat is daar het probleem van? Uh, het probleem is in principe dat op het moment dat dat gebeurt... dat een brouwer uh, al die services die ze extra leveren... omrekenen naar een bruto bierprijs en uh, waarmee een ondernemer eigenlijk gewoon veel te veel betaalt. Die brouwer die rekent daar een prijs voor en die prijs is gewoon uh, de top zeg maar uh, de volle 100% dat is wat een ondernemer uh, betaalt en in die 100% zitten alle services in. Het zou eigenlijk andersom moeten gaan, die brouwer zou eigenlijk uit moeten gaan van de bierprijs en alle services zouden apart afgerekend moeten worden. En het bijzonder is, u bestiert twee horeca gelegenheden, bij de een heeft u Duidelijke banden met een brouwer en bij de ander niet of nauwelijks. Daar komt dat op mee, ja, correct. We zijn ook andersom begonnen. We hebben een bepaald brouwers uitgenodigd. Kom met ons praten, lever ons bier. En de eerste vraag was, wat wil je erbij? En toen zeiden wij, niks. En toen was de vraag, ja, maar je wilt toch wel een koelkast of een financiering? Of uh, er moet toch een tapinstallatie staan? En toen zeiden wij, nee, die hebben we al. Hebben we zelf al gekocht en veel goedkoper dan dat jullie hem leveren. Dat zijn ze niet gewend natuurlijk. Uh, dat waren ze toen niet gewend en er kwam ook een bierprijs uit die wij totaal niet gewend waren. Uh, veel, veel lager. Erg veel. Dat betekent dat uw tweede gelegenheid binnenkort ook maar wat anders moet gaan doen dan toch? Uh, het zou mooi zijn als dat zou kunnen. Laat mij raden, dat gaat niet zomaar. Uh, nee, dat gaat niet zomaar, want de brouwers willen het niet graag. De, de, de situatie die uh, tot nu toe eigenlijk overal in de markt uh, ontstond met al die binding... die is voor de brouwers veel te lucratief. Dat Heineken nu zegt... wij willen eigenlijk stoppen met het financieren van horka-gelegenheden. Wat zegt dat? Um, ik geloof het niet zo. Waarom niet? Het is te lucratief. Te winstgevend voor die brouwers om die, al die ondernemers op dit moment gewoon onder de duim te houden en zeggen je betaalt gewoon de maximumprijs. prijs. Dus dat zij zeggen we gaan het helemaal afbouwen, denk ik dat eerder een politiek statement is dan dat dit een, een serieus uh, iets is dat ze gaan doen. Heineken zegt met zoveel woorden wij zijn een brouwer, geen bankier. Dat en, klinkt heel logisch. En dat is ook heel logisch en dat zouden ze ook moeten zijn. Maar ze zouden in, het, in, het, in dit geval ook het, het, het financieringsverhaal ook los moeten gaan koppelen van het bierprijsverhaal. En dat willen ze dus nog steeds niet. En dat moet gaan gebeuren. En dat zal uiteindelijk toeleiden dat de ondernemer minder kosten maakt. De consument een verre prijs betaalt voor zijn bier. Kijk, en dan hoef ik minder te betalen voor een biertje. Helemaal correct. Hoeveel minder? Dat durf ik niet te zeggen. Het is, is moeilijk. Hey, dat valt me nou weer tegen. Nou, nee, het, maar dat is afhankelijk van wat uiteindelijk de brouwers zullen gaan rekenen als verre prijs naar een ondernemer toe. Ik had gehoopt op 70% minder. <laughs> ja, maar ik moet mijn andere service natuurlijk ook nog blijven betalen. Hè? <laughs> Dat snap je natuurlijk ook wel. Onderhandelen over de prijs van een biertje. Louis Dekker die kijkt daar niet van op. Hij sprak daar met ondernemer Hermannes Stegenman, lid van Horeca Nederland. Het kabinet is voorlopig niet van plan om actie te ondernemen tegen weigerambtenaren. Deze week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin wordt gevraagd om met spoed af te rekenen met ambtenaren die geen homohuwelijken willen sluiten. Maar minister Donner van Binnenlandse Zaken wilde geen haast meemaken. En wacht eerst rustig het advies van de Raad van State af. Het gaat hier om uh, vrij fundamentele beginselen die we ook in de wetgeving hebben vastgesteld. Namelijk enerzijds inderdaad uh, de gelijkbehandeling. Nou, dat is... In alle gevallen gegarandeerd omdat alle huwelijken in alle gemeenten gesloten worden. Maar we hebben ook zoiets als het beginsel dat iedere Nederlander benoembaar is in overheidsdienst. En dat we daar niet kunnen gaan kijken uh, wat bepaalde opvattingen zijn. Nou, dat zijn vrij fundamentele juridische vragen waar je niet zomaar doorheen kunt gaan lopen met een beslissing. En waar inderdaad enerzijds de rechter zal moeten kijken en anderzijds de Raad van State ook gevraagd hebben om voorlichting. Ja, want anderzijds is het natuurlijk ook uh, een vrij fundamenteel juridisch beginsel... dat een ambtenaar de wet uitvoert. Dus ook een trouwambtenaar. Dat is, eh, zonder meer is dat een element, maar tegelijkertijd, daarom zeg ik ook... uitgangspunt is heel eenvoudig, dat in alle gemeenten huwelijken gesloten kunnen worden. Ja, dat is de praktische benadering, hè? maar is het niet de tijd om zo langzamerhand... gewoon een principiële uitspraak te doen vanuit het kabinet? Ja, maar we hebben toch niet in Nederland een wet, gij zult mensen trouwen... Wij hebben een bepaling dat mensen kunnen huwelijk... kunnen daarbij bij de gemeente terecht. En de gemeente zal alle huwelijken die zich op die wijze aanmelden... Uh, zullen zich moeten melden. Dan is toch het einde zoek, want dan zegt een ambtenaar misschien... Van, uh, van ja, ik heb geen zin om vergunningen te verlenen aan een homostel... of aan een moslim of aan een jood. En dan is het einde zoek. Dat is daarom dat je ook duidelijk maakt... luister eens, we hebben hier een, enerzijds een personeelsbeleid van de gemeente. En hoe meer gemeente ook een iets ritueels maken van de huwelijkssluiting En meer dan alleen een hamerslag, krijg je ook de vraag van wie is nou geschikter voor het een of het ander. Kennelijk heeft dus een ambtenaar de vrijheid om te kiezen, het ene huwelijk sluit ik wel en het andere niet. Die heeft hij niet, maar het gebod op dat punt richt zich tot de burgerstand. Richt zich tot de gemeente. Niet tot de individuele ambtenaar, zegt hij. Dus dan heeft die individuele ambtenaar heeft de keuze om te zeggen... het ene huwelijk sluit ik niet en het andere wel. En nee, dat heeft hij dus niet. Want... Ja, dan begrijp ik het niet meer. Nee, dat begrijp ik al. Er is gewoon een regeling. Als u wilt trouwen, gaat u naar de gemeente... en de gemeente zal dat huwelijk sluiten. Ja, maar het gaat mij om die ambtenaar. En dat is dus het punt. Er is nergens in de wet, iedere ambtenaar moet iedereen trouwen... Dus heeft hij de keuze om te kiezen welke huwelijk hij wel sluit en welke niet. Als u het alleen maar wilt gieten in uw perspectief, ik leg u uit. Er is enerzijds het gebod aan de gemeente om te verzorgen dat alle huwelijken gesloten kunnen worden. Tweede is dat binnen daarbinnen gemeenten kunnen kijken. Eh, wie vragen, welke ambtenaren schakelen we in voor welk huwelijk? Dat is tot dusver de lijn geweest. Dat wil men nu opnieuw aan de orde stellen. Het kabinet is daartoe bereid, heeft dat ook aangegeven, heeft de zaak ook bij de Raad van State voorgelegd, weet dat daar zaken over lopen. En dat is de stand van zaken. Is de Raad van State nou uiteindelijk de scheidsrechter... in deze overduidelijk ingewikkelde kwestie? Eindelijk is dit een kwestie. Er is van het kabinet een standpunt gevraagd. En op dit moment speelt de zaak vooral bij gemeenten. Omdat zij hebben het personeelsbeleid op dit punt. Alleen zijn daarbij gebonden aan de recht en regels. En die enerzijds zijn dat bepalingen over gelijk behandeling... Zijn bepalingen over ambtsplicht en zijn bepalingen over de benoembaarheid van iedere Nederland in overheidsdiensten. Het was een bijzonder gesprek tussen minister Donner van Binnenlandse Zaken en onze verslaggever Michiel Breedveld. Niet alleen de conservatieven lijken te gaan winnen bij de verkiezingen in Spanje. Ook de Baschische nationalisten staan op winst. De voormalige politieke tak van de ETA wint aan populariteit sinds de terreurgroep de gewapende strijd opgaf. Volgens de nationalisten is de onafhankelijkheid van Baskeland nu binnen handbereik. Wie zou denken dat met het zwijgen van de wapens... daarmee ook de tijd van het Baschische nationalisme voorbij is... die zou... En ze moeten rondlopen op de wielerbaan Anoeta bij San Sebastian, wat wij nu doen op dit moment. Tienduizenden mensen zitten hier met Baskische vlaggen. Het rood, het wit en het groen. En de roep die je hier het meest hoort is om de onafhankelijkheid van Baskeland. We La de los en een van de jongens die hier aan het luisteren is hier aan de zijkant. die zegt dat er is een nieuwe tijd in Baskeland is aangebroken. We hebben de krachten weten te verenigen. We zijn weer allemaal bij elkaar gekomen. En het doel wat we voor ogen hebben, dat is van het zelfstandige Baskeland. Dat komt nu dichterbij. Er wordt gedaan alsof vier decennia terrorisme geen enkel lidteken naliet. Maar slachtoffers van de ETA wachten allereerst op een spijtbetuiging, zegt Marie-Carmen Barinensea, raadslid voor de socialisten in het Baskische Bergara. Ze heeft nog altijd een lijfwacht, uit angst voor een aanslag. Ik eh, dat víctimas. Las zijn víctimas en de ellos, que son los que tienen las armas. Wat me is dat de slachtoffers met elkaar vergeleken worden, maar ik vraag me af, wat heeft een arme drommel te maken die in het dorp hiernaast vermoord werd een jaar geleden. Er is me één ding wel duidelijk, wie in dit verhaal de onschuldige slachtoffers waren en wie zich schuldig hebben gemaakt aan moorden, aan het leggen van bommen. No se las Wat je hier ziet is dat het nationalisme is eigenlijk alleen maar sterker geworden de afgelopen jaren. Zal dat niet uiteindelijk eindigen in een, in een onafhankelijk Baskeland? Ik weet niet of ze veel of weinig mucho zijn. Als ze dat zo graag willen, dan moeten we daar maar met elkaar eens over gaan praten. Als ik één ding weet van de nationalisten, is dat ze, ik weet niet of ze met veel zijn, maar vooral dat ze altijd ontzettend veel herrie maken. Laten we maar eens met elkaar gaan praten. Als ze Independentie, ze ze de la mesa. En dat en praten. Ruim 800 doden en bijna hetzelfde aantal lang ETA-leden in gevangenissen. De gewapende strijd was een vergissing, zegt een van hen in een documentaire. die deze week in Spanje in première ging. Ze hebben de pen qué qué es lo que lo que puede justificar eso pues eso no que qué cosas las armas y que we het recht vandaan om andere mensen het leven te beroven. De strategie van de wapens is barbaars geweest. Yo yo reconozco no la la la la la estrategia político militar es inhumana. Het leidde nergens toe. Niet hier in Baskeland. Niet in Palestina. Niet in Zuid-Amerika. Een totale mislukking. En nu is het moment aangebroken dat de vuisten in de lucht gaan en mensen het Baskisch Fox niet gaan zingen. Zondag kunnen ze volgens de peilingen 20% van de stemmen in Baskeland winnen. Een mooie reportage was dat van Rob Zoutberg. Vanavond trouwens ook nog een reportage van hem te zien in het 8-uur-journaal. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze uh, niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? In 1961 verdween de Amerikaanse miljonair zoon Michael Rockefeller... raadselachtig in Nederlands Nieuw-Guinea...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 Een enorme kettingbotsing net over de grens bij Enschede. Ze zijn gisteravond drie doden gevallen. In de dichte mist botsten 89 auto's op elkaar. Dat gebeurde op de A31 tussen Heek en Gronau. 36 mensen raakten gewond, van wie een aantal ernstig. Of onder hen ook Nederlanders zijn, is niet duidelijk. Vannacht vielen bij Aken vijf doden. toen twee auto's frontaal op elkaar botsten. De oorzaak is onbekend. Het was daar niet mistig. De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden... over de omvang van de begroting voor volgend jaar. De uitgaven mogen net zoveel stijgen als de verwachte inflatie, namelijk 2%. De begroting komt daarmee op 129 miljard euro. Met een hoger bedrag wil de lidstaten niet akkoord gaan... vanwege de economische crisis. En Heineken stopt met het financieren van horecaondernemingen. Het bedrijf wil alleen nog bier brouwen en niet meer voor bankiers spelen... Heineken stak tot nu toe veel geld in kroegen... die in ruil daarvoor alleen zaken mochten doen met Heineken. Die verplichting leidde tot veel kritiek. De bierbrouwer zegt lessen te hebben getrokken... uit de zelfmoord van horeca-magnaat Kooistra... die een slepend conflict had met Heineken. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de noordelijke helft van het land en in Zeeland komt momenteel mist voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Wat de temperatuur betreft zijn er grote verschillen. In Overijssel vriest het nu licht, terwijl het in Limburg zo'n 8 graden is. Vanochtend blijft het in de noordelijke helft van het land grijs en mistig. In het zuiden breekt hier en daar de zon door. Vanmiddag zijn daar dan ook zonnige perioden, net als in het midden van het land. Maar in het noorden blijft het waarschijnlijk grijs en grauw. De middagtemperatuur die komt uit tussen 8 en 10 graden. Maar in het noorden, daar dus waar het grijs blijft, wordt het niet veel warmer dan een graad of 4 er staat vandaag maar weinig wind, namelijk een zwakke wind en die komt uit het zuidoosten. Kijken we naar morgen. Zondag begint de dag ook weer op veel plaatsen met mist. En opnieuw maakt de zuidelijke helft van het land kans op wat zon. In het noorden blijft het waarschijnlijk weer grijs. Het wordt dan zo'n 5 tot 9 graden. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland.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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. En we twitteren natuurlijk ook. NOS Radio 1, dat is het Twitteradres. Een korte praktijktraining van ongeveer een uur in de rijsimulator verbetert de risico-inschatting voor jonge automobilisten aanmerkelijk. Dat concludeert onderzoeker Willem Vlakveld van de SWOV. Dat is de stichting die onderzoek doet naar verkeersveiligheid. Vlakveld ontwikkelde een trainingsprogramma... dat onervaren automobilisten op gevaar leert anticiperen. Ilan Sluis liet zich testen in de simulator. Nu zit ik dus in een rijsimulator. En ik rijd op een... Ja, ik rij eigenlijk in de bebouwde kom nu, hè? ja, Ik rijd te hard. En de bedoeling is dus dat ik, dat ik nu uh, verborgen gevaren herken. Uit onderzoek blijkt dat jongeren niet in richtingen kijken waarvan je iets te verwachten valt. En mijn idee is nu geweest om uh, uh, dat eigenlijk versneld aan te leren in de rijopleiding. En dat hebben we dus gedaan door eigenlijk in een rijsimulator. Uh, eigenlijk jongeren telkens korte ritjes te laten maken. van nou, niet meer dan een minuut. En in die ritjes was dan zo'n soort gevaar aanwezig. Er gebeurde eigenlijk niks, maar er had wat kunnen gebeuren. Afgelopen werd aan die jongeren gevraagd: Nou, wat zou er ge nu gebeurd kunnen, kunnen worden, zijn? En meestal hadden ze daar geen idee van. En dan uh, zeg ik, nou oké, okay, rijden we het nog een keer. En dan kwam wel dat kind tussen die auto's vandaan. Of kwam wel die auto achter die vrachtwagen vandaan. Uh, en na die training werden ze dan in een uh, geavanceerde rijsimulator. Reden ze lange ritten. Die reden ze terwijl ze een zogenaamde eye op hun hoofd hadden. Dat is dus een apparaat, een soort bril, dat je oogbewegingen registreert. En daaraan konden we zien dat uh, uh, zeg maar, uh, de, de getrainde groep anticipeerde op 85% van de gevaren... en de ongetrainde groep maar op 55% van de gevaren. Nou, nu kom ik op een uh, weg waar ik 80 mag rijden. Waarom werkt dat nou beter in een simulator? Want je zou denken, in een normale rijles... word je door de instructeur ook gewezen op die gevaren. Dan word je erop gewezen, maar nu kan je ze laten ontstaan. En... Uh... Het overkomt je en daar, daar schrikken ze ook van. En je gebruikt eigenlijk die, die, die, die, die spanning, die van die gebeurtenis... gebruik je eigenlijk om ze, om, ze, om ze te laten leren. Over wat voor gevaren hebben we nu precies als je, als je het hebt over de te herkennen gevaren? En dan zijn er dus andere verkeersdeelnemers die niet te zien zijn... maar die ergens achter vandaan kunnen komen, eh, vrij plotseling... Uh, dat zijn dus de, de, de zogenaamde verborgen gevaren. En je hebt ook uh, andere verkeersdeelnemers. die, gelet op de omstandigheden. wel eens gevaarlijk gedrag zouden kunnen vertonen. Bijvoorbeeld uh, iemand met een capuchon op die plotseling oversteekt. Uh, uh, op zijn fiets. of een voetganger op het trottoir. die nog net zijn bus wil halen. die daar aan de overkant stopt. Ga hier niks af? Hoeveel kan dit nou nog bijdragen aan de verkeersveiligheid? We, we weten uit onderzoek, dat is ook weer met name Amerikaans onderzoek... dat nou, jonge vrouwen die van tussen 18 en 24 jaar hebben een 2,5 keer zo hoog ongevallenrisico... dan een gemiddelde bestuurder van middelbare leeftijd. En bij jonge mannen gaat het zelfs om, om uh, ja, tussen de 7 en 8 keer bijna... dat ze een hoger risico hebben per gereden kilometer. Dus dat is enorm hoog. En we weten dus dat uh, uit analyses van ongevallen... dat zo'n uh, bij 43% verkeerd kijkgedrag een rol heeft gespeeld. En tot slot, uh, hoe heb ik het nu gedaan? Bij mijn weten ging het heel goed. Maar ik heb dus niet uh, de, uh, uh, precies kunnen analyseren waar u naar gekeken heeft... vanuit de positie waar ik nu zit. Maar volgens mij ging het behoorlijk goed. Onderzoeker Vlakveld die promoveert trouwens eind november... op dit onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen. Brandsorganisatie voor rijschoolhouders, de BOVAG... heeft te laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in het onderzoek... en wil gaan kijken hoe het ingepast kan worden in de praktijklessen. Overigens, er is al wel aandacht voor gevaarherkenning... tijdens het theorie-examen. En dan het nieuws, het voetbalnieuws. Johan Cruijff. Johan Cruijff kreeg gisteravond bij het televisieprogramma Paul en Witteman... 50 minuten de tijd om zijn kant van de ajax Hoop toe te lichten. Een van de verwijten van de raad van commissaris is dat Cruijff zo slecht bereikbaar is. Onzin, vindt Cruijff. Ik heb geen mobiele telefoon. Ik heb twee telefoonnummers thuis. Hè? Dus één in mijn huis, één in mijn ja. huis. Die heeft hij, ja. dus ik kan bellen. Mijn vrouw heeft een iPod, mijn dochter heeft een iPod... en mijn secretaris heeft een iPod. Ja. Daarbij heb ik nog veertien maar op kantoor zitten. Dus het is een lulverhaal ja. als iemand zegt, je bent niet te bereiken. Kruif zei ook nog iets anders, namelijk dat Van Gaal... Louis Van Gaal hebben we het over... van Ajax geen Europese topclub kan maken. Ik denk het niet. Ik denk het niet, omdat we nu al een jaar of vijftien, twintig... in dat stramien zitten. En we gaan steeds verder achteruit. Je hebt namelijk een verandering nodig. Verandering bijna nodig op elk gebied. We gaan erover verder praten met Jan Hermen de Bruin... hoofdredacteur van het Voetbalblad 11. Meneer Bruin, uh, ja, Kruijf doet één ding uh, consequent. Hij schrijft elke keer Tjöla Ling uh, naar voren. Uh, is dat nog realistisch? Nee, natuurlijk niet. Dat is een uh, van de hele rare dingen die in het verhaal speelt. Het is uh, zo'n ontzettend gepasseerd station... als het al ooit een station had mogen zijn. Hè? Want wat Ling wel... Uh, geschikt maakt om directeur van Ajax te worden en bijvoorbeeld Louis van Gaal niet. Dat zegt hij helemaal niet. Er komt nooit één kwaliteit van Ling naar voren. Anders dan dat hij ooit wel eens van een club in Tvitsin, uh, dat is een club in Tsjechië uh, of in Slowakije zelfs een, een, een, een goede club heeft gemaakt met een goede jeugdopleiding. Maar ja goed dat is een beetje alsof je de burgemeester van Madurodam bent. Dus dat zegt niks. <lacht> en dan vervolgens burgemeester van Amsterdam kan ja, worden. Zo'n vergelijking. Ja, dat is een verschrikkelijke grote verschillen. Dat, dat, dat, dat slaat nergens op. Nee. Nou zegt Cruijff ook, en ook gisteravond weer bij Paul en Witte. van Ajax kan maar niet kiezen welke kant het uh, op moet. Dat is, daar heeft hij misschien wel een punt. Nou ja, dat weet ik helemaal niet. Uh, nou, er hij gekozen, zegt, toch? Dat Cruyff niet kan kiezen. He, wat er gebeurd is, is dat Kruijff een jaar de tijd heeft gekregen... om de hele jeugdopleiding naar zijn hand te zetten. Er is niemand die hem daar ook een stroopbeet in de weg is, uh, gelegd heeft. Het resultaat is, en dat zegt hij zelf ook wel... dat er op dit moment 15 trainers... Allemaal topvoetballers op de toekomst rondlopen om Ajax precies die vorm te geven die voor voorstaat. Dat is helemaal niet ter sprake. Het enige wat er nog gebeurd is, is dat er een directeur moet komen die de club, de NV, Ajax, leidt. Die, die personeelsleden aanstelt, die vergaderingen bezoekt, die Ajax representeert in over de hele wereld. Want dat is de taak van de directeur, die, die dat soort dingen, die de financiën in de gaten houdt. Dat zou wie van Gaal moeten zijn. En er is geen moment iemand geweest... Van Gaal, die moet zichzelf ook niet... de raad van commissarissen niet... die zegt van we gaan de hele jachtelbeleiding van Kruip gaan weer omdraaien. Dat is helemaal niet aan de orde. Niemand zegt het. Alleen wordt het nee. wel u door hem als argument gebruikt. Als ja, aannames. Ja, maar een aannames kunnen ook werkelijkheid worden. Want luisteren bijvoorbeeld eens even naar wat Wim Jonk daarover zegt. En daarom uh, hebben we ook in overleg met alle trainers... hebben we ook besloten om... Zijn stage gewoon te beëindigen. Want ja, als je zo bij ons rondloopt, dan kan het natuurlijk niet. Nee, dat gaat over Edgar David. Ja. Want uh, Edgar David heeft volgens Jonk een dubbelrol uh, gespeeld. En hij zegt ook verder: van uh, ja, op het moment dat Van Gaal komt, dan, uh, dan stoppen wij ermee. Althans, ik stopte mee, Wim Jonk zijnde. En met mij zullen vele andere jeugdtrainers ermee uh, stoppen. Dan kan je wel een goede basis hebben gelegd uh, op de jeugdopleiding. Maar dat gaat dan weer veranderen. Dat is dan hun, hun besluit, dat is niet iets wat je op dit moment kan zeggen van de raad van commissarissen. Ik denk dat dat een beetje valt onder de categorie, laten we druk uitoefenen. Uh, als, als dat soort argumenten een rol moeten spelen van wie de directeur wordt van Ajax en hoe, hoe dit verder gaat... Dan, dan, dan ben je natuurlijk helemaal op de verkeerde weg. Uh, het is zelfs een teken hè, van een goede raad van commissarissen, die kunnen toch werkelijk niet uh, zwichten voor een van een van de werknemers. Want eigenlijk heeft het 250 werknemers. Misschien als, uh, als Van Gaal niet komt, gaan de andere 249 wel weg en blijft Jonk in eentje zitten. Ik denk niet dat dat een argument zou mogen zijn. Ja, nou, volgens mij, zo tellen ze daar niet. Maar, u, <lacht> ja, laat, ik, laat ik even zeggen, Danny Blind, uh, is het volgens mij enigszins met u, uh, met u eens? wat hij reageerde gisteravond in Langste Lijn. Ja, ik denk niet veel. Uh, de insteek uh, van Ajax is altijd geweest dat het gebaseerd moet zijn de, op de ontwikkeling van uh, de individuele speler. En het kan best zo zijn, en daar moet je ook kritisch naar blijven kijken, dat dat uh, wel eens in een periode iets minder uh, aandacht heeft gekregen of dat de accenten iets wat anders zijn komen te liggen. Nou, de insteek die Kruijf die, uh, daarin uh, heeft gemaakt, uh, die delen wij uh, zeer. De, die visie uh, die is onveranderd en daar gaan we zeker op door. Ja, dus eigenlijk zegt Blind ook, er zal niet veel veranderen. Nee, dat... De kritiek van Kruijff is ook ontzettend overdreven. Hij heeft het gisteravond had hij het ook over dat de jeugdopleiding al 20 jaar niks meer voorstelt. Nou, een jaar geleden werd het Nederland zelf toch bereikt in de finale van het wereldkampioenschap. Met in het geloof van zeven spelers uit de jeugdopleiding van Ajax. Dus relatief valt dat toch ook wel mee. Hè? Het probleem van Ajax is niet dat ze geen goede spelers opleiden. Het probleem is dat ze geen goede spelers kunnen houden. Omdat zodra ze enigszins goed zijn, dat ze worden weggekocht door buitenlandse clubs die honderd keer kapitaalkrachtiger zijn dan Ajax. En dat gaat helemaal niet veranderen of je uh, jeugdopleiding A doet of jeugdopleiding B doet. Als, als een speler nu vier jaar lang onder Cruijff en Bergkamp een fantastische voetballer wordt, 18 is het, uh, het eerste van Ajax auto, het Nederlands elftal, dan gaat hij op zijn 19e naar Manchester City. Dat is nu eenmaal de realiteit van de wereld en daar verandert de jeugdopleiding van Ajax en wie dat commissaris is verandert daar niks aan. Nee, dus Ajax, misschien moeten de supporters maar misschien moeten ook de fans en misschien Cruijffin zelf ook gewoon leren accepteren dat Ajax gewoon een club is is een opleidingsinstituut en nooit meer die topclub -top ja, van het, Europa zal worden. En dat Heel oneerlijk dat hij dat zegt, hè? dat uh, Ajax onder Van Gaal geen Europese top wordt. Nou, dat geloof ik graag, maar daar zeg ik dan wel bij. Dat wordt Ajax onder Kruijf dan ook niet. Want het heeft niks met de opleiding te maken. Het heeft alles met geld te maken. De goede spelers van Ajax, wie ze ook opleidt, die zijn gewoon weg als ze 18, 19, 20, misschien 21 zijn. En zelfs een aantal als ze 16 zijn. Ja, goed. Nou ja, in ieder geval, uh, we kunnen de analyse zo makkelijk maken. <laughs> <laughs> ze luisteren we er toch niet uit. Het wordt morgenochtend weer een bloedbad. En weer verschrikkelijk, verschrikkelijk voor je hele mooie club die langzaam maar zeker uh, onderuit wordt gezaagd door iedereen. Ja, nou morgen, uh, morgen komen de bestuurders bij elkaar vanavond voetballers tegen NAC. Ja. Laten we daar dan maar naar gaan kijken. Oké. Okay. Meneer de bruin van het Voetbalblad 11. Dank u wel, hoor. Oké. Okay. Goedemorgen. Decennia lang waren er vraagtekens bij de dood van actrice Natalie Wood. Nu, 30 jaar na dato, wordt de zaak heropend door de politie van Los Angeles. Natalie Wood verdronk in 1981 tijdens een boottochtje voor de kust van Californië. Nou, dat is waar. But life is crushing in on me. Life can be beautiful. <laughs> als kind een ze well, al well. in een Maar de actrice een Wood werd pas Rappers echt bekend like. met haar rol als een In Rebel Without a Cause. Okay een film die van James Dean een legende een En een haar een Oscar een bracht. een is going on with you Maria? I feel pretty, een oh so pretty. Ik voel pretty and and gay. En ik pity any girl who's in me today. Maar haar grootste succes was haar rol als Maria in de Hollywood-klassieke West Side Story. De brunette met haar grote donkere ogen behoort tot de grote namen van Hollywood. de The drowning death of screen star Natalie Wood 30 years ago. Op de avond van 29 november 1981 was Wood aan het feesten op haar jacht. Met haar man, de acteur Robert Wagner en acteur Christopher Walken. Dat feestje werd er fataal. Volgens het onderzoek gleed Wood s'nachts uit, sloeg overboord en verdronk iedereen aan boord sliep. Maar toch riep haar dood veel vragen op. Zo zou de actrice bang zijn geweest voor water... en kon ze niet eens zwemmen. Ook zouden de drie die avond te veel hebben gedronken... en zou Wood vlak voor haar dood ruzie hebben gehad met haar man. En nu, 30 jaar later, is er ineens een belastende verklaring. Was de fight between Natalie Wood en her husband, Robert Wagner... what ultimately led to her death? Yes. I made mistakes door niet de honeste deel in een politierapport we'll De kapitein van Woods' jacht zegt dat de actrice is vermoord... door haar man Robert Wagner. Hij zegt dat hij een fout heeft gemaakt... door toen, in 1981, niet eerlijk te zijn geweest tegen de politie. Ik moet weten wat er met Natalie gebeurde. Ik moet weten hoe ze voelde. Ik weet dat het niet zwaar gaat worden en ik weet dat het zwaar gaat worden. Maar ik moet... De zus van de actrice zegt dat ze beseft dat de uitkomst van het onderzoek pijnlijk zal zijn. Maar dat ze toch wil weten wat er precies die avond is gebeurd. Officieel is haar dood nog steeds een ongeluk. Vervolgens de politie is er voldoende informatie om de zaak na 30 jaar te heropenen. Straks in de Arnhemse wijken duifjes zijn opnieuw lekker gevonden in gasleidingen. Er is een afsluiting op de A200, halfweg richting Zandvoort... tussen knooppunt Rotterpolderplein en Bloemendaal is de weg afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er is een groot tekort aan donoren. In het Erasmus Medisch Centrum lijkt er een onorthodoxe oplossing te zijn... voor het tekort aan nierdonoren. Mensen kunnen daar vrijwillig een nier afstaan. En die worden Samaritanen genoemd. En doen mee aan het Samaritanenprogramma. En steeds meer mensen doen het. Willy Zuidemaas, coördinator van de Samaritanenprogramma. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt het programma in? Uh, er zijn mensen die uh, anoniem een nier willen doneren. Geheel belangeloos. En uh, die uh, nemen contact op met het Erasmus MC. En gaan dan een traject van uh, screening in. Ja, en dat zijn mensen die nog volledig gezond zijn? In de bloei van hun leven? Dat zijn mensen... Ja, dat zijn mensen die uh, volledig uh, gezond zijn. Er zijn verschillende motivaties. Uh, er zijn mensen die hebben al nierziekte meegemaakt in hun omgeving. En willen daardoor een andere uh, nierpatiënt helpen omdat ze niet eerder die zelf konden helpen. Maar er zijn ook mensen die ongeneeslijk ziek zijn en weten dat ze niet oud worden. En willen graag uh, bij leven het leven doorgeven aan een nierpatiënt. Ja, en hoe komen jullie in contact met de, deze mensen? Deze mensen bereiken de, alle academische ziekenhuizen meestal door media-attentie of een artikel in de krant of via de Nierstichting. En zodoende bellen ze ons op. En Iedereen kan er in principe in meedoen nadat ze getest zijn en blijkt dat de organen in voldoende conditie zijn. Iedereen die gezond is kan bij leven een nier doneren. Ja. Um, Heel belangeloos. Ik kan geen financieel gewin. Uh, nee, want dat is natuurlijk wel even van belang. Goed dat u dat even aanstipt, want u betaalt er niet voor. Nee, wij betalen er niet voor. Uh, alle kosten worden natuurlijk wel uh, vergoed, zoals reiskosten, uh, loonderving, et cetera. Maar men krijgt er niet voor betaald. Nee, dus, u dat hoeft is de... verboden in Nederland. Ja, en je hoeft ook niet te betalen voor de kosten in het, in het ziekenhuis, want je moet natuurlijk ook in het ziekenhuis uh, liggen om nee, het opgaan, de nee. te halen. Nee. ja. Ja, de kosten uh, van de screening en de opname in het ziekenhuis... komen ten laste van de ziektekostenverzekering van de nierpatiënt. Die betalen dat allemaal. Nou goed, dat, dat is dus financieel ja. uh, zit dat zo op die manier uh, in elkaar. Is er ook een voordeel bij om op deze manier een donor te krijgen? Uh, voor nierpatiënten heeft het voordelen om bij leven een nier te krijgen... omdat dit gezonde donoren zijn... Uh, het is een geplande operatie. En uh, de nier wordt er s ochtends uitgehaald. En uh, hoeft niet lang uh, buiten het lichaam uh, te blijven. wordt wordt middags geïmplanteerd bij de ontvanger. En daardoor is de overleving van uh, nieren van levende donoren... is tweemaal zo hoog dan van een overleden donor. Ja, want ik wou het heel plastisch vragen. Het is dus uh, beter ja. uiteindelijk om het uit een levend mens te krijgen... dan iemand die uh, zijn organen ter beschikking heeft gesteld... nadat hij zou zijn overleden. Ja, dat klopt. Het is een betere overleving. Hoewel we natuurlijk blij zijn met elk orgaan, wat ook van een overleden donor komt. Nee, dat begrijp ik. Maar voor laat maar zeggen, het functioneren van de organen, is het, is het gewoon beter. Gewoon omdat het nou, waarschijnlijk maar korte tijd tussen zit dat het orgaan buiten het lichaam is. Dat klopt. Ja. Hoeveel ja. mensen zijn er trouwens tot op heden al geholpen? Uh, in het uh, Erasmus MC zijn tot en met uh, augustus 2011 uh, 75 anonieme donoren geweest. Wat geresulteerd heeft in meer dan 120 transplantaties. En uh, ik denk uh, in, in heel Nederland, alle academische centra die niertransplantaties uh, verrichten, komen er nog eens uh, zo'n 30 bij. Ja, en bij andere ziekenhuizen die, die hebben dat dus ook. Uh, ook zo'n soort programma? Ja. Oké, okay. ja, dus, dus hebben is dus ook zo'n soort programma. Eigenlijk landelijk een beetje uitgerold. Ja, ja, ja, ja. En Erasmus MC Rotterdam is daar een voorloper in geweest. Wordt nou de wachtlijst trouwens ook korter? De wachtlijst wordt door de levende donatie, ook van familie en bekenden, wordt, uh, neemt wel iets af. Maar er komen natuurlijk elk jaar ook uh, zo'n 800.000 mensen weer nieuwe mensen bij. Ja, u zegt iets af, dat is dus eigenlijk bijna te verwaarlozen. Ja, dat klopt. Ja. Goed, en u gaat daar natuurlijk uh, mee verder. Wat, waard, uh, wat zou er nog kunnen verbeteren, denkt u? Nou, wat zou kunnen verbeteren is dat misschien meer mensen het idee hebben... om hun uh, nieren uh, bij leven af te willen staan. En wij hopen ja, door toch media-attentie en zeker ook in 2007 de Donorshow... hebben we gezien dat het toch meer mensen trekt om andere mensen te helpen en uh, bij leven neer te doneren. Nou, als u belangstelling heeft, ik neem aan dat het op de website... van het Erasmus Medisch Centrum alles te vinden is. Dat klopt. Goed. Ja. Erasmusmedicentrum.nl, schat ik zo in. Mevrouw Zuidema, ja. ik dank u wel voor het gesprek. Goedemorgen. Goedemorgen. Gewoon een naar uh, bij controle van de gasleiding in de Arnhemse wijken Duifje... zijn vijf gaslekken ontdekt. Afgelopen donderdag raakten twee mensen gewond door een gasexplosie. Lissalat Melker is van netbeheerder Liander. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, hoe is het uh, met die mensen die gewond zijn geraakt? Ja, wij uh, krijgen via de politie van tijd tot tijd een update... omdat we dat ook graag willen weten. Um, ze worden beiden nog behandeld en het meisje was dus ernstig gewond. Ja, dus daar, uh, nou, daar bestaat veel zorg over. Nee. Die gaslekken trouwens, uh, hoe, zijn die, uh, hoe zijn die opgespoord? Die gaslekken die zijn opgespoord uh, met een, uh, een verrijdbare sensor. Dat is een soort... Ja, je loopt eigenlijk rond met een soort metaaldetector op wieltjes. En dan lopen de monteurs letterlijk over de leidingen. Want ze kunnen zien waar die liggen. We hebben apparatuur waardoor je dat kunt weten, ook boven de grond. En dan volg je die leidingen letterlijk meter voor meter. Dus je ziet iemand dan ook door de straat lopen, over de stoep... en bij elk huis afslaan naar de voordeur. En die sensor die is in staat om werkelijk zeer kleine concentraties gas... voor ons niet waarneembaar om die op te sporen. Ja, en wel van belang, want het kan zich natuurlijk ergens ophopen. Precies. Wat, ja. Maar de grote vraag is, van, hoe kan het dat die gasleidingen lek zijn geraakt? Ja, dat weten we niet. Dat, is, uh, dat klinkt een beetje raar... maar er kunnen zoveel oorzaken zijn voor deze vijf... ...grote en, en veel kleinere lekken die we nog hebben gevonden... ...verspreid over die hele wijk... ...dat kan gaan van uh, een technisch probleem... ...tot bijvoorbeeld iets wat heel vaak voorkomt als graafschade. Dus er wordt in een wijk uh, glasvezel aangelegd om maar iets te noemen. En dan wordt er bij het graven voor die, uh, voor die aanleg van die leidingen wordt, uh, iets beschadigd of geraakt. Soms merk je dat niet eens, soms merken ze het wel. Nou, dan worden wij er natuurlijk meteen bijgehaald. Uh, soms uh, wordt er geen actie ondernomen, dat gebeurt ook wel eens. Maar er kan dan in zo'n wijk, kunnen er wel flink wat zwakke plekken ontstaan. En ligt het dan aan de leidingen bijvoorbeeld, dat er een ander soort leiding is? Er dus zijn bepaalde soorten leidingen de gevoeliger voor? Nou, er zijn wel verschillen in leidingen... maar hier liggen gewoon de normale kunststofleidingen. Dus uh, dat komt niet in aanmerking. Nee, nou, want vijf, dat vind ik nogal veel uh, in, in één buurt in korte tijd. Nou, sterker nog, we hadden op donderdag... bij een reguliere inspectie ook al drie gaslekken gevonden. En één van de drie was dus ter hoogte van het huis... waar uh, s'avonds die explosie plaatsvond. Nou, dat heeft ons ook aangezet om die hele wijk... Uh, volledig te screenen met, uh, met die sensor... Oh, er wordt hier met een speelgoedje gegooid. Sorry. Ik, ik, ik begrijp het, ja. ja. dat klinkt als een... Dat is vreselijk. <laughs> ja. En de kat doet dat. Nou, je houdt het niet van mogelijk. Um, Geluid op de dan radio. Dan ga terug naar, de, ja. naar, de, naar dat gastnetwerk. Um, ja, wij, wij vonden dat natuurlijk ook veel. Hey, eerst drie en dan die explosie. En dan nu nog eens vijf. Nogmaals, dat zijn ook de hele kleintjes. Maar een lek is een lek. Dus we hebben alles opengegraven en gedicht. Ja. En om die reden hebben wij ook... Uh, een onderzoek gevraagd, omdat we echt willen weten hoe de staat van dat gasnet is. Het ligt er sinds 1970. Nou, dat kan op zich niet heel alarmerend zijn. Maar we willen echt weten hoe de staat is. En daarom hebben wij Kiba Gastek gevraagd om een onderzoek te doen. Die zijn daarin gespecialiseerd, begrijp je? Ja, dat is een onafhankelijk kennisinstituut. En die mensen weten alles van gas. Goed. Ga snel terug naar de kat. Die heeft een aai over de bol nodig. Ik dank u voor het gesprek, mevrouw Melker. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Hier is René van Brakel. Dokters spoeden zich in smoking naar het ziekenhuis in Enschede... voor de slachtoffers van de grote kettingbotsing net over de grens bij Duitsland vannacht. Dat twittert ziekenhuisbestuurder Herre Kingma van Spectrum Twente. De artsen waren gasten op een gala voor Sierra Leone. De regionale Duitse krant Westfali's en Nachtrichten... heeft een aangrijpend fotooverzicht van de botsing... waarbij zeker drie mensen om het leven kwamen. Tientallen gebotste auto's op meerdere rijbanen. Auto's op de binnenste rijbaan zijn helemaal in de vangrail gedrukt door de auto's ernaast. Ja, de voorpagina's van de kranten zijn vandaag uh, gevarieerd. Er is geen nieuwsverhaal dat echt overheerst. Pak uitkeringen Occupy-activisten af. Die uitspraak op de voorpagina van het AD komt van de VVD-fractie in Den Haag. Volgens de krant denkt de landelijke VVD-fractie er ook zo over. Paulowen Revis, fractieleider van de VVD Den Haag, zegt ervan uit te gaan dat er veel uitkeringsgerechtigden onder de demonstranten zijn. Hij vindt dat mensen die wekenlang in de kou buiten kunnen kamperen, ook kunnen werken. Maar wie een baan heeft, kan volgens hem niet wekenlang op het Malieveld gaan Zitten. In een reactie zegt een activist, laten ze eerst langskomen voor ze onzinnige opmerkingen maken. Ja, In het commentaar van dezelfde krant schrijft politiek verslaggever Hans van Soest dat de VVD een misrekening maakt. Er zijn volgens van Soest ook demonstranten die elkaar aflossen na werktijd. Hij zegt dat de VVD wel een punt heeft, maar dat een wereldwijde beweging met serieuze zorgen niet zomaar weggezet kan worden. Rechters bestraffen moord strenger. Op de voorpagina van de Volkskrant staat dat tussen 2006 en 2010 de gemiddelde straf voor moord en doodslag twee jaar is gestegen. De krant deed zelf onderzoek en bestudeerde 770 uitspraken. Het is al bekend dat straffen sinds de jaren 90 strenger zijn geworden. Die trend zet dus door, volgens, concludeert de krant. Ja, volgens de Raad van de Rechtspraak luisteren rechters... naar de roep om zwaardere straffen. Het OM wijst er ook op dat er sinds 2006... zwaardere sancties mogelijk zijn voor moord. Nalevenslang is 30 jaar de langste straf... en eerder was dat 20 jaar. Rechter Takfor Afadizian zegt... Dat dat Nederland met zijn hoge straffen tot de top drie van West-Europa behoort. Wie redt Ajax? Dat is de grote vraag op de voorpagina van de Telegraaf. De krant schrijft dat Kruif morgen aanwezig is bij de ledenvergadering van de club. Wim Jonk, hoofdopleidingen, zegt dat de ledenraad morgen het vertrouwen in de raad van commissarissen moet opzeggen. Anders stapt hij zelf ook op. Ook heeft Jonk volgens de krant tegen Edgar Davids gezegd dat hij niet meer welkom is als stagiair op de club. We hoorden het hem zelf net ook zeggen. Ja, en op de voorpagina van de Spaanse krant El País staan, in aanloop naar de verkiezingen van morgen, twee foto's van de leiders van de Socialistische en de Conservatieve Partijen staan. Allebei in exact dezelfde houding. Vier rechtop met hun rechterhand in de lucht, waarmee ze de aanhang begroeten. Ze worden omgeven door een met vlaggetjes zwaaiende achterban. In het bijgaande artikel zegt de krant dat de verkiezingen volledig gedomineerd worden door de schuldencrisis, nu Spanje er economisch slecht voor staat. De strategie van de conservatieve partij is om te roepen dat ze een absolute meerderheid nodig hebben om de crisis voortvarend aan te pakken. Ja, en tot slot in Alphen aan de Rijn heeft de politie volgens het AD... een uitgebreid onderzoek naar een dierenbul afgerond. Die bul zou wel zeker vijf eenden hebben gedood. Er was een buurtpatrouille en daar werden camera's ingezet. En die beelden boden uitkomst. De bul bleek een klein roofdier, een bunzing. Hij is wel opgepakt, ja, maar hij ik is op, op, Ja, precies. <laughs> maar daar van. Dank je, René. Goed, wat gaan we doen? Zo dadelijk na acht uur, we hebben een contact met de Eerste Kamer... want dan gaan we het hebben over de hypotheekrenteaftrek. Daar is een motie over aangenomen, maar het kabinet weigert die motie... om onderzoek daarna te doen, na het afschaffen ervan uit te voeren. Wat vinden ze ervan in de Eerste Kamer? Hoort u zo. Hij is niet alleen zelf een aardsoptimist... maar heeft ook duizenden anderen aangestoken met het optimisme-virus...